Girl like you is so hard to find I'm waiting for the day to make you mine 'cause I can't take it I can't.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 De werkgevers en werknemers willen dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV het AOW-akkoord integraal overnemen. FNV-voorzitter Jongerius waarschuwt dat het nieuwe kabinet anders problemen krijgt met de achterban van de vakcentrale. De sociale partners werden het in juni eens over verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2020. In België wordt toch weer gepraat over vorming van een nieuwe regeringscoalitie. Onder leiding van twee bemiddelaars zijn de leiders van de Vlaams-nationalisten en de Frans-talige socialisten weer iets nader tot elkaar gekomen. Vanaf morgen zal een werkgroep zich buigen over een wetswijziging die Vlaanderen en Wallonië meer financiële autonomie moet geven. Dat is een van de struikelblokken in de onderhandelingen. Landgoed De Horsten in Wassenaar krijgt meer koninklijke bewoners. Prins Floris en zijn gezin en prinses Margarita en haar gezin gaan naar het landgoed verhuizen. De twee gezinnen trekken in bestaande woningen. Dat zijn niet de monumentale boerderijen die de koninklijke familie van plan is te slopen. Vrachtwagenchauffeurs in Griekenland voeren net als in juli actie tegen het vrijgeven van de transportsector. Door stakingen en blokkades ontstond vandaag een chaos op de snelwegen rond Athene. Ook dreigt opnieuw een benzinetekort doordat ook tankwagenchauffeurs staken. Griekse chauffeurs hebben veel geld betaald voor een licentie, maar die dreigt waardeloos te worden als de sector wordt vrijgegeven. De Algerijnse geheime dienst heeft Frankrijk gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag op de Parijse metro. De Franse regering neemt die dreiging serieus. De potentiële terroristen zouden plannen hebben voor een aanslag uit woede over het Franse Burka-verbod... en het optreden tegen Al-Qaeda in Noord-Afrika. De Fransman zonder armen en benen, die zaterdag het kanaal overzwom... wil nu de straat van Gibraltar oversteken naar Afrika... Met de 15 kilometer lange tocht wil de 42-jarige Fransman laten zien dat mensen hun grenzen kunnen verleggen. De Fransman verloor zijn armen en benen na een stroomstoot. Dan nog het weer in het hele land droog en helder, maar in de loop van de nacht op, ontstaat op grote schaal mist die morgenochtend hardnekkig lang blijft hangen. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ja, moet ik even <laughs> Ja, het trok misschien ja, de zee. erg. Uh, ze trok erg, we wilden wat kleiner wonen. De kinderen woonden ook niet in Maarsen, waar wij woonden toen. Mm -hmm. En uh, we, we, we zouden eigenlijk gaan wonen in. in uh, ja, hoe heet het dorpje dan? Nou? bij Amsterdam. erg, uh. dat kan ik al een school niet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 Premie bij, dus uh, ze waren niet zo uh, happig op huizen in het dorp te een heel mooi huishouden, En Een mooi ruim huis in ja, ja. de tuin. En, ja, maar het, het uh, ging niet zo vlot. En toen ineens wel, en toen stond die de zand voor de huis te kopen wat ons wel wat leek. En daar zijn we toen samen naartoe getrokken. Ja. Dus toen heb je nog heel wat jaren met je man samen Achtien, daar in het Achtien huisje jaar. gewoond. 18 ja. jaar, jaar nog. jaar, ja.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 Of zo'n vrouwenbond. Christenvrouw, Christenvrouw, wat nu Passage heet, hebben we de koppen bij elkaar gestoven. Ja, was dat wat leuk. Zin. En toen zijn we een groep op gaan richten. We kregen het jeugdhuis in, mm -hmm. bruik, in Bruikleen. Dat Van de hervormde dus de kerk niks. is dat? Van de dat. Kerkplein. Ja. ja. Nou, we hadden gauw 30 leden. Op het ogenblik hebben we 50 leden. Zo, dat gaat snel. Want wanneer ja. is dat gestart dan? Nou, ik denk zeven uh, jaar geleden dan weer. Oh ja, wat leuk. Ja.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 Die vertelde iets over, die dachten jullie tenminste dat er over een kinderboerderij ja, of zoiets ja, gesproken ja, zou worden? Ja, heb je gelijk. En, uh, zorgboerderij, uh, geloof ik. Had iemand <laughs> van die vereniging, dat is ook dan van uh, de kinderpostzegels. Zoiets hè? was dat, ja. Ik werd me gevraagd of ik het door de donateur van worden en dat wilde ik wel, want het ging over die boerderij. En toen had ik ook een mevrouw die daarover zou vertellen. Maar toen later, toen werd ik opgebeld, ja die mevrouw komt niet, er komt iemand anders.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 Is er een minimum- en een maximumlijst leeftijd? Nee, helemaal niet, niet? Oh. Maar de meeste jonge vrouwen werken tegenwoordig. Ja, dat is ook zo. Dus ja. Want het is overdag, meen ik. Ik. Ja, ja mijn zus is. zal wel even de jongste wezen. Die is um, 70. Ja, nou, maar wel heel goed hè, dat jullie dat dan doen. Uh, dus vanaf 70 tot bij in de 80. Ja, wij hoor, dat ja. kan best. Ik, ik, ik zou die leeftijd daarna kunnen gaan, want uh, dat staat allemaal geregistreerd, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het zijn uh, geen jonge blommen meer. <laughs> Jullie hebben in ieder geval een gezo gezellige ochtend op ja, de woensdag. een fijne ochtend, ja. Ja. ja. En steeds een ander soort uh, spreker is ja, het? Ja, ja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 Zag werken is zijn machtige stem. Hoor naar hem in dit heilige uur. Bye. Spreekt, boven de wateren rolt de donder, plant er een vuur, ontzagwekkend is zijn machtige stem, hoor naar hem in mee.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 er was zelfs een mevrouw die aan het spiritisme was geweest. En dat was soms als ik in de nachtdienst was. Het was wel eens angstig voor me. Gelukkig kon ik bidden. Ja, want die dingen die zijn niet, die staan in de Bijbel dat je daar beter niet mee bezig kan houden. Nee, halen, maar ik, die he? mensen lagen daar. Ja, ja en is dat is wel moeilijk. Niet, en dan moet je je ook niet mee bezighouden. Nee. Je, je moet wel weten wat je moet doen.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 Ik deed ik wat dagdienst en uh, dat die mensen erg verdrietig waren, en dan uh, zei ik: zullen we even bidden, dat is altijd goed. Ja. Dat ze werden rustig en, uh, mm -hmm. en, ja. Ja, denk je dat met... mensen ook kracht ervaren uit het gebed? Ja, dat weet ik wel heel zeker. Ja, verkeerd. Ja, ja, ik heb ook wel eens iemand gehad die helemaal niet geloof ik was en die zei: Wil je alsjeblieft met me bidden? Mm -hmm. Ja.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 Dat in de kerk durven mensen niet altijd te uiten. Nee, nee. Dat Terwijl bedoel. dat toch wel heel Want veel dit dit geeft in je leven. Dat is was gewoon uitzinnig. Hè? Dat is ook ja. vaak die... En nu was het dan in goede banen geleid... maar dat ze elkaar erom doodslaan... dat is toch iets verschrikkelijks. Ja, dat nou, is Daar staat sport me ook vaak zo tegen. Mm -hmm. ja, ja, dat is heel moeilijk tegenwoordig. Hè? Dat mensen met elkaar gaan vechten. Ja. De partijen van de voetbalclubs tegen elkaar...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 Das wahre Gott und Mensch hast du... mich her und daß du mich vernahmst mm. und hier begehst oh. Herr du, du richtest, mich richtest mich wieder auf und du hebst mich zu und dir hinauf ja ich danke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 Ja, dan kan je daar eens over brainstormen ja, met elkaar, hè? Ja. Verschillende mensen ja, met dat verschillende ik ideeën. Ik, ik weet wel, dat ik een kennisje had en ze zei, ik kan helemaal niet met een Bijbel op mijn weg. En toen zei een oude hoofdzuster, weet je wat jij moet doen, je moet een, een, een kinderbijbel kopen. En dat voor oudere kinderen. Dus Ze zegt, lees die eerst maar. Ja, dat leest ze het heel Dat is een heel het heel goed gedaan, idee. Ja. Kinderbijbel legt het duidelijk en uit, hè? ik kan he? het onthouden, ja. En uh, ga je zelf ook wel eens naar een Bijbelstudie? Toen je ja we hebben was. iedere 14 dagen ja ik ben altijd naar bijbelstudie ja, okay. en we hebben nu iedere 14 dagen het is nu afgelopen in het seizoen met dominee Nicolai hebben we ook oh, bijbelstudie ja. ja. dat is de missionairwerken van de protestantse kerk hè de kerk ja hij is, uh, komt uit Afrika hij heeft ja. altijd studie gegeven. ja er worden ze zeker jonger gepensioneerd dat heb ik vorig jaar al stem gezegd ik, uh, ik, ik had ook eens met dominee Verwijs gehad ja. En uh, ik mis het. Ik zeg, want uh, je gaat de kerk uit en, en nou uh, zijn ze begonnen. Nou, wat leuk. Ja. Ja. En er komen er veel mensen. Is het een leuk groepje? Nou, onze, onze... kavel zit vol. Je moet er af en toe schoolstoelen <lacht> achter zetten. Ja, ja, ik ik hoorde uh, hoor iets van tien of vijftien mensen wel eens. Ja, dat niet? zal wel. Ja, dan zou ik ze moeten tellen even uit ja, en waar is dat dan in het jeugdzadje? Uh, in de, de, de constructor van de kerk. Maar ja, oh, als ja. de groep groter wordt, zullen we wel naar het jeugdhuis moeten. Nou, ja, dat is wel leuk ja. natuurlijk als er groei komt. En komen er mensen van alleen van de protestantse kerk of is iedereen welkom?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 Geef ons zo'n groot vertrouwen dat we ook onverhoorde gebeden aanvaarden en zien dat niets ons kan scheiden van uw oceaan van liefde. In Christus Jezus onze Heren. Halleluja. Amen. Stimmen, viele Völker zogen hoch zu dieser Stad, lobten Gott in seinem Tempel, der hier einst gestanden had. Dat is Uur. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Volgende keer weer een ander boeiend interview met een zandvoerter en een leuke en goede bijbelstudie. Fijne avond.